De rebellengroep heeft de afgelopen weken veel terrein gewonnen... en ook de oostelijke stad Goma omsingeld. De groep vecht al ruim twee jaar tegen het Congolese leger... om macht en grondstoffen als koper, goud en diamant. Het Israëlische leger heeft schoten gelost in Centraal Gaza... waar vele duizenden Palestijnen staan te wachten om terug te keren naar het noorden. Israël zegt dat er in de lucht is geschoten... omdat er een bijeenkomst zou zijn van verdachte personen. Maar volgens Al Jazeera en Palestijnse media is er zeker één persoon doodgeschoten en zijn er ook gewonden. Israël wil de Palestijnen niet laten terugkeren naar het noorden... omdat Hamas zich niet aan de staakt het vuren afspraken zou houden. Een automobilist is gistermiddag de KFC in Apeldoorn binnen gereden. De auto reed door de gevel en kwam binnen in het fastfoodrestaurant tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade... Of het met opzet gebeurde, of het een ongeluk was, is niet bekend. De Italiaan David Giotto heeft het wereldrecord schaatsen op de 10 kilometer gebroken. Op de snelle baan reed hij een tijd van 12.25.69... en dat is vijf seconden sneller dan het oude record... dat op naam staat van de Zweedse Niels van der Poel. Bij de vrouwen op het schaatsen heeft de Nederlandse Joy Beunen gewonnen op de 1500 meter... Daar versloeg ze in een rechtstreeks duel de Japanse topfavoriet Miho Tagagi. En het weer? Vannacht is het droog met soms wolken bij minima rond het vriespunt. Morgen bijna de hele dag droog met zon- en wolkenvelden. Het wordt een graad of vijf. Later op de dag vanuit het zuidwesten regen. Dan neemt de wind ook flink toe. In de avond wordt het dan onstuimig. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Nu, de nacht. We ja. Is the Don't you know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 No hidden meaning, you know, and I. When I say I love you, honey, please believe I mean.